10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Nog niet eerder gedocumenteerde Nederlandse oorlogsmisdaden... in voormalig Nederlands-Indië, D66, wil nu een onderzoek. U hoort het zo in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS Journaal van 10 uur. Doral Meggens. De situatie in het rampgebied in de Filipijnen is nog steeds onoverzichtelijk. Het is nu wel mogelijk om via de weg de zwaar getroffen stad Tacloban te bereiken. De hulpgoederen stapelen zich op op het vliegveld van Cebu. Vandaar moeten ze naar het rampgebied worden gevlogen... maar er is een tekort aan geschikte vliegtuigen. Zo is hulp uit België minstens twee dagen vertraagd, zo meldt de BBC. Volgens het Rode Kruis zijn artsen onafgebroken bezig om gewonden te helpen. Tacloban bijvoorbeeld een ziekenhuis. Er zijn nu al artsen dagenlang bezig om iedereen te helpen. Ze zijn aan het eind van de Latijn en los daarvan... ...zijn ze ook door al hun medische uh, hulpgoederen heen. Ze hebben geen antibiotica meer, ze kunnen geen vaccinaties uh, meer tegen tetanus geven. Uh, los van alle lijken zijn dus ook de gewonden uh, in grote problemen... ...en kunnen nauwelijks hulp krijgen. Artsen zonder grenzen heeft inmiddels een team van vijf artsen in Tacloban. Die proberen een medische hulppost op te zetten op het vliegveld. Op de veerboot naar het eiland Lete zitten veel mensen die familie willen helpen... ...of op zoek zijn naar vermisten. Ze hebben hun auto volgeladen met voedsel en andere hulpmiddelen. De 30 opgepakte Greenpeace-activisten in Rusland zijn per trein aangekomen in Sint-Petersburg. Rond 9 uur liep de trein het station binnen. Correspondent David-Jan Godfroy. Die laatste wagon, die groene, die is afgekoppeld en weer een stukje teruggereden. Nou, uh, ik weet niet precies waar ze nu zijn, maar daar worden ze ongetwijfeld, die 30 gevangenen, in arrestantenwagens gestopt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 Het is wel hele gerichte informatie. En die nemen we zeer serieus, omdat het uh, betrouwbaar klinkt. En het klinkt ook betrouwbaar dat andere mensen er zeer waarschijnlijk ook vanaf weten. En dat is interessant. Zeker na zo'n lange tijd zou het mogelijk kunnen zijn dat mensen nu wel gaan praten. TV-programma Opsporing Verzocht besteedt vanavond aandacht aan de zaak. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima... beginnen vandaag hun kennismakingsbezoek aan de zes Caribische eilanden. Het komt later vandaag aan op het vliegveld van Sint Maarten...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 Mijn hemel, wat een waslijst, René Passet. Ja, en het lost maar moeizaam op vanochtend. 13 zijn het er nog, 50 kilometer staat er alles bij elkaar. De meeste files zijn te vinden rond Utrecht. En dit zijn de langste en opvallendste. De A12, Den Haag Utrecht, bij de Meern. Vijf kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Een stukje verderop, maar dan op de rijbaan naar Den Haag... is een ongeluk gebeurd bij het Gauw Aqueduct Vier kilometer, daar is ook de rechterrijstrook dicht. Op de A16, Breda-Rotterdam, een aanrijding. Bij de Van Brinoorbrug, drie kilometer op de hoofdrijbaan... Twee afgesloten rijstroken op de A16 en nog steeds een lange file op de A58. Vlissingen naar Breda tussen Hoge Heide en de afrit Wouwse plantage 10 kilometer. Hé hey René, nou? waarom zeggen jullie altijd kilometer bij de ANWB? Nou, dat zeg ik alleen, geloof oh, ik. Oh nee, Jon Bakker ook, geloof ik. <laughs> dat geloof zal me? onze Haagse inborst zijn. Denk het. Voor je zo meteen weer. Hoi. Hoi. De dochter van een van de overleden patiënten, dames en heren... van het voormalige Ruwaard van Putten ziekenhuis... wil strafrechtelijke vervolging van de artsen die haar moeder behandelde. U hoort het zo bij de KRO.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 Ben Kokkelman. Gedupeerde Ruwaard van Putten eist strafrechtelijke vervolging van artsen. Op 19 oktober 1947 richtten de Nederlanders een tot nu toe... onbekend gebleven bloedbad aan in voormalig Nederlands-Indië. Toen om 7 uur s ochtends het bombardement begon... ene uur middags hield het schieten op... toen waren de 786 dorpelingen dood. D66 wil nu alsnog een onderzoek doen naar die wandaden... en het ochtendtumeur van Mart Smeets. Bijna 8 over 10 het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland.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 Deze week, dus, een serie reportages over volgens sommige oorlogsmisdaden. in ieder geval vermeende oorlogsmisdaden. door een Nederlandse militairen. Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van D66 gaat zo meeluisteren naar de aflevering van vandaag. Meneer Sjoerdsma, goedemorgen. Meneer Soert, maar goedemorgen. Goedemorgen. Ja, daar bent u. Het gaat om uh, oorlogsmisdaden die tot nu toe ongedocumenteerd zijn. Een bombardement met 786 doden tot gevolg. Morgen zenden we een uh, reportage uit over de naschatting duizend Indonesiërs die de Nederlanders uh, executeerden... bij een uh, brug op midden Java. Waarom weten we eigenlijk hier helemaal niks van? Nou, dat komt vanwege een vrij simpele reden. Er is gewoon niet voldoende onderzoek gedaan... na deze periode in de Nederlandse geschiedenis. Wel heel veel onderzoek in Nederlandse archieven. Wel heel veel onderzoek hier in Nederland zelf. Maar heel weinig, zo niet geen veld- of archiefonderzoek in Indonesië. Hoe kan dat? Ja, dat is een goede vraag. Afgelopen jaar wilt een aantal instituten, waaronder het Nederlands Instituut... voor Militaire Historie, maar ook het uh, Nederlandse Instituut... voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies, die, die hebben toen gepleit voor een nieuw onderzoek... naar het militaire optreden van Nederland... Uh, in voormalig uh, Nederlands-Indië. Ja, uh, daar hadden ze alleen geen geld voor. En zij vroegen minister Timmermans om geld. En die zei, ja, ik zou dat op zich wel willen betalen... maar ik heb ook met de Indonesische collega's overlegd... en die zetten hier niet echt op te wachten. En toen hebben die instituten gezegd... nou, dan blazen we het onderzoek maar af, want zonder die steun... Kunnen we het niet. Met andere woorden, ook aan Indonesische zijde was er te weinig belangstelling. Klopt. Maar dat was vanuit de overheidszijde. Um, en ik denk wat je nu ziet, en dat is denk ik ook een interessante ontwikkeling, dat ook in Indonesië ontstaat uh, langzaamaan een grotere stroming aan mensen die geïnteresseerd zijn in het eigen verleden. Want ook in Indonesië zelf zijn na die uh, beruchte Nederlandse periode ook een aantal uh, vervelende dingen en nare dingen gebeurd. Ja. Dus ook in, in, onder in, uh, Indonesische historici, uh, Indonesische wetenschappers... Ja. ontstaat langzaam meer interesse ook in die Nederlandse decolonisatieperiode. Vindt u nu dat uh, alle registers moeten worden bijgezet en open moeten worden gezet... om de onderste steen boven te krijgen? Nou, ik denk dat dat belangrijk is. Ik denk dat het belangrijk is dat Nederland uh, goed in de spiegel kijkt wat betreft de eigen geschiedenis. En dat kan, kan eigenlijk alleen als... Uh, zoveel mogelijk van de feiten bekend zijn. Ja. Uh, dat is belangrijk vanwege een aantal uh, zaken. Allereerst vanwege het uh, eigen verwerkingsproces als ja. land. Hoe ga je met je eigen geschiedenis om? Maar ook vanwege de verantwoordelijkheid die een Nederlandse overheid moet nemen voor die geschiedenis. Juist. Met andere woorden, toch openheid van zaken. Uh, blijf even bij ons en luister met ons mee naar de reportage van Sander Bartling van vandaag. Hij sprak de laatste getuigen van het bloedbad bij Chandi. Daar vonden op 19 oktober 1947 786 Indonesiërs de dood door een Bombardement van het Nederlandse leger. Het monument is een groot relief. Zondagochtend 19 oktober 1947. De traditionele markt in Chandi was druk bevolkt. Toen om 7 uur ochtends het bombardement begon, uur middags hield het schieten op. Toen waren er 786 dorpelingen dood. Waarom? Geen idee. Ja, dan moeten we vandaag achter zien te komen wat er is gebeurd. Ik denk dat we eerst moeten vragen de chief village. Want hij weet het village Met onderzoeker Max van der Werf... ...ben ik op zoek naar getuigen van het Nederlandse bombardement op het dorp Radio Radio Belanda. Maar de meeste van die getuigen zijn al overleden. Als je hier een tambuur anus... De 83-jarige Tukwiyo wil ons wel te woord staan. Geflankeerd door zijn hoogbejaarde vrouw die onze vragen extra hard in zijn oor schreeuwt. De Nederlanders kwamen hier omdat hun spionnen hadden verteld dat hier het regionale hoofdkwartier van het Indonesische leger was gevestigd. Om zes uur ochtends begonnen de beschietingen. Mensen renden in paniek rond. Er vielen veel doden en gewonden. Vrouwen en kinderen werden vermoord. Ook zwangere vrouwen. Het maakte de Nederlanders niet uit wie burger was en wie soldaat. Elke man ouder dan 17 jaar werd vermoord. De Nederlanders gingen de huizen langs om ze te executeren. Ik zag de lichamen. Ik was bang. Boos. Kort na de aanval was er een overstroming. De lichamen spoelden weg en raakten verstrikt in de bedding, in de bomen. Ze werden per vijf à zeven tegelijk begraven. We zijn er even stil van. Totdat onze begeleider Indra binnenkomt stormen. Hij heeft nog een getuige van het bloedbad gevonden. Twee van de eerdere getuigen bleken al overleden te zijn. Deze meneer heeft het bombardement ook helemaal meegemaakt, want hij zat toen... Op school was this man called. Was his name? pak. Abdullah Jaini. Ja. Ja. Maar... Klas twee zie. Klas twee SD. Ja, Ik was 13. Op een dag verscheen een vliegtuig dat lichtsignalen gaf aan de grond. En toen begon het bombardement. Uit drie verschillende richtingen. Ik zag hoe de mensen gedood werden toen ze hun groenten naar de markt brachten. Mortiergranaten verwonden mijn zusje, van negen. Ze stierf niet direct. Ze vroeg eerst nog wat er met haar gebeurd was. Ze wilde drinken, maar haar botten waren verbrijzeld. Toen ze dronk... Stierf We verscholen ons in de grot bij het dorp. Toen ik terugkwam waren veel huizen vernietigd. De rivier kleurde rood van het bloed. Ik zag vele verminkte lijken. Stukken van lichamen. Ik was bang en dacht aan niets anders dan me verstoppen. Soms kwamen Nederlandse patrouilles langs. Dan renden de mensen weg naar de bergen. Ik heb geen arrestaties of executies gezien. Ik bleef me verschuilen. Ik ben nog steeds dus boos op de Nederlandse overheid. Nederland zou excuses moeten maken aan de Indonesiërs. Max, wat vond je van het verhaal van hem? Nou, je merkte dat hij af en toe zo'n grijnzende grimas heeft, wat dan voor een lach door moet gaan. Dat is wel ook een reactie die ik vaker heb gezien. Bij slachtoffers. Ja. Je ziet dan op zo'n zuil zie je 786 doden staan en 600 granaten. Maar als één zo'n man dan vertelt van mijn vijf jaar jongere zusje... die is door een granaatscherf aan stukken gescheurd... Ja, dan maakt het op mij erg veel indruk. Hij is de laatste. Hè? Hij is ongeveer de laatste directe getuige daarvan. Ja, ja daarom is het belangrijk dat we nu het onderzoek gaan doen. Want over een paar jaar dan is er niemand meer. We wandelen tussen bananenbomen en bamboestruiken door over een soort bospad naar boven. Meneer Abdul wil ons iets laten zien. Af en toe duwt hij een tak weg. Hier is een omgevallen boom over het pad. Roken als een ketter, klimmen als een berggeit. Op je 85ste. Wij staan op de heide en hij wandelt gewoon naar boven met sigaretten in de mond. Koud, ik het kon. We zijn over de heuvelrug afgedaald naar een kerkhofje. Er liggen hier een paar honderd mensen. Het is behoorlijk overhoekerd al. Dit is het graf, een heel klein grafje ook. Van zijn zus, overhoekerd met mos. Er is er niks meer van te zien, geen opschrift. Maar Abdullah Jaini is op zijn knieën gevallen en zit te bidden. Bijdrage was dat van Sander Bartling vanuit Indonesië. shorts Maar van D66 is nog altijd bij ons. Uw reactie als u dit hoort? Ja, dat is natuurlijk echt een, een aangrijpend verhaal. Precies uh, zoals er werd gezegd in uh, deze reportage. Uh, als er uh, wordt gezegd 786 doden, dan klinkt het abstract. Breng je het verhaal persoonlijk, wordt het, uh, dan komt het dichterbij... En dan komt het ook echt binnen. U zei net, ik wil openheid van zaken, ik wil nieuw onderzoek. Wat gaat u dan als politicus doen? Nou, er zijn twee dingen die ik graag zou willen doen. Ik hoop vanmiddag nog met de minister van Buitenlandse Zaken te spreken... tijdens het vragenuurtje over deze kwestie... en te kijken of hij bereid is om eventueel onderzoek hiernaar... Uh, op een of andere manier te, te financieren dan wel te faciliteren. Maar ik hoop ook, en dat is natuurlijk een, een, een eigen verantwoordelijkheid... van de diverse instituten die hier in het verleden al interesse voor hebben getoond... die hebben vorig jaar gezegd van nou, we laten het nu even rusten. Ik denk dat uh, deze reportage duidelijk maakt... dat veldonderzoek echt een grote meerwaarde kan hebben... En dat ze vervolgens ook besluiten om dan toch alsnog... dat onderzoek te gaan uitvoeren. Ja, um, nou ja, dan moeten we wel snel zijn. Want die mensen klopt, uh, uh, die zijn in heel veel gevallen al overleden. En de mensen die nog leven, de directe getuigen... er was er nog één in deze reportage, die was al in de tachtig. Dus... Klopt, ik denk, ik denk dat u daar helemaal gelijk heeft. Um, uh, ja, uh, archiefonderzoek kan uh, zolang dat archief uh, op orde is... maar getuige ja, daar zit inderdaad echt een, uh, nog maar een beperkte tijd aan. Veel van die mensen zijn echt serieus oud op dit moment. Ja. Het zou zonde zijn om die kans te missen. Ja. Enerzijds omdat het belangrijk is voor die mensen om hun verhaal te vertellen... Anderzijds omdat het voor ons heel belangrijk is om te weten... Hè? kijk, als je nou als Nederland die zwarte pagina wil omslaan... dan moet je denk ik ook goed weten wat er eigenlijk precies op die zwarte pagina stond. Het NIOD, het Nederlandse Instituut voor uh, Oorlogsdocumentatie... hebben we aan de lijn gehad, die staan nog steeds te trappelen uh, en te popelen... om dat onderzoek te doen. Ze zeggen alleen, we hebben geen geld. Ja, nou gedeeltelijk uh, zeg ik daarop... Uh, ja, goed, ze krijgen natuurlijk geld om juist dit soort onderzoeken uit te voeren. het is ook een kwestie van prioriteiten. Anderzijds zeg ik ook tegen minister Timmermans... en dat hebben we ook afgelopen jaar... met een aantal partijen in de Tweede Kamer gezet. Ja. Als het echt zo is dat hiervoor te weinig geld is... Uh, en uh, die, die instituten hebben te brede programma's... die ze ook moeten uitvoeren... Hmm. is er dan niet de mogelijkheid voor u... om hier financieel bij te springen? Ook omdat het ja. hier gedeeltelijk een morele en politieke plecht, uh, plicht... van de Nederlandse overheid betreft. Goed, u vindt dus dat dat onderzoek gedaan moet worden... en als er extra geld voor nodig is... dan desnoods maar met uh, geld van buitenlandse zaken... Um, het is wel een heel ander beeld dan wat wij op school allemaal hebben geleerd... Hè, van die politionele acties. Ja, nou ja, ik, ik moet eerlijk zeggen... Um, de schoolboeken die ik heb gehad, die waren op zich al vrij open... Uh, daar uh, was het uh, geen rooskleurig beeld van wat Nederland uh, in uh, uh, toenmalig Nederlands-Indië uh, heeft, uh, heeft uitgespookt. Uh, tegelijkertijd, uh, ja, het, is maar een, het, het was maar een, een beperkt beeld als je deze verhalen ook weer hoort. Ja. Uh, des te belangrijker als je die geschiedenisboekjes volledig wil hebben om een dergelijk onderzoek uh, te laten uitvoeren. Goed, als de bevindingen zijn zoals we net in die reportage ook hoorden, er zijn excuses van de Nederlandse regering, zoals ook werd gevraagd in die reportage, dan op zijn plek. Nou, daar, daar wil ik twee dingen over zeggen. Over het algemeen vind ik dat Nederland extreem uh, voorzichtig en langzaam is met het maken van excuses. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij Srebrenica. Pas na jarenlange juridische procedures komen dan die excuses omdat er echt niks anders meer mogelijk is. Dat vind ik een onwenselijke situatie. Aan de andere kant... Voordat je excuses maakt, moet je ook precies weten waar het over gaat. Ja. Dus in dit geval zou ik zeggen, eerst dat onderzoek... en dan eens kijken of er nog een officiële Nederlandse reactie moet volgen. U gaat het vanmiddag vlak na tweeën vragen in het vragenuurtje van de Tweede Kamer. Ik dank u zeer, Sjoerd Schoetsmaak. Graag gedaan. D66. Straks gedupeerde van het Ruwaard van Putten ziekenhuis... eist een strafrechtelijke vervolging van de artsen. Eerst nu een ochtendhumeur, hier is Mart Smeets. Gisteren werd bekend dat cabaretier Dolph Jansen... de opbrengst van één avondvoorstelling overmaakt naar Giro 555. Voor de Filipijnen dus, voor al die slachtoffers... die uit hun huizen zijn geblazen. Jansen roept collega's en ondernemers en bedrijven... op anderszins iets vergelijkbaars te doen. Een nobele actie, als je dat leest... Zo niet voor velen die in het rioolgedeelte van de sociale media leven... en die direct en zonder omwegen de cabaretier afmaakten en beschuldigden... van het op een verkeerde manier in het nieuws brengen van zijn naam. Men noemt het ijdeltuiterij over de lijken van anderen heen. Maar is dat ook zo? Is het niet gewoon mogelijk dat deze altijd al flink gearrangeerde artiest... die inderdaad wel weet hoe hij in de nieuwsgolven zich een weg dient te zoeken... Dit alles gewoon gedaan en gezegd heeft omdat hij het werkelijk meent en dat hij begaan is met het lot van die lieden. Waarom altijd dat zure en bittere gebraal van mensen die eerst en vooral een vette, zelfgebreide deken van verwijten over een ander willen draperen? Ja, wellicht is het moreel gezien perfect als je aan een goed doel schenkt en dat naamloos en zonder ophef doet. Dan heb je én je burgerplicht vervuld en ben je ook keurig bijbels anoniem gebleven. Geen enkel gewin of voordeel. Geen ijdelheid of wat dan ook. Niemand die het te weten komt. Dat is goed. Maar misschien wilde Jansen wel een leuke, breedgedragen actie opzetten. Ik zie hem aan voor een meelevend en meelijdend mens. En ik denk niet meteen, zoals anderen dat wel deden... aan ijdeltuiterij en zelfbevlekking. Er zijn daar, heel ver bij ons bed vandaan, duizenden mensen omgekomen. En de schade is niet te overzien. De acties gaan nog komen. Toegegeven, het is weer een ver van een bedramp. En dan hebben we hier in ons land een soort onbenoemde rem op onze portemonnee. In ons cynisme geven we al minder aan goede doelen. Dat is de nasleep van Al Duzes. Strijkstokcultuur houdt onze giro-bijschrijving in een angstige greep. Maar we schelden en mopperen liever zelf. Het is toch ook heel goed mogelijk dat Jansen een groot hart heeft... en dat zijn sociale gevoel in ieder geval veel groter is... Dan de monden van die ander. Of ben ik nu naïef? 5, 5, 5. Martsmeets, morgen de ochtentumeur van Koos Postbaan.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 C'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi, c'est ma vie, c'est pas l'enfer non, c'est pas le paradis, c'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi, c'est ma vie. Balanfert, c'est pas le paradis. C'est ma vie. C'est ma vie. J'y peux rien. C'est elle qui m'a changé. C'est ma vie. C'est balancé. C'est ma vie. Adamo. Vier minuten voor half elf uur naar de Nekairo op radio 1. De dochter van een van de overleden patiënten van het voormalige Ruwaard van Putten ziekenhuis veel strafrechtelijke vervolging van de artsen die haar moeder behandelden. Vorige week werd bekend dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg... tegen drie van de vier cardiologen een tuchtklacht indient. Door hun handelen liepen patiënten volgens de inspectie onnodige risico's... en een aantal overleed zelfs, onder wie de moeder van Willeke Pietersma. Goedemorgen. Goedemorgen. Vorige week sprak ik u in deze uitzending. Toen had u een afspraak bij het Openbaar Ministerie... omdat dat in eerste instantie niet tot vervolging wilde overgaan. Maar met het rapport van de inspectie in de hand, dacht u ze toch te kunnen overtuigen? Is dat gelukt? Nee, dat is niet gelukt. En uh, ja, weet je, dat, dat geeft heel veel vraagtekens. Want ik heb aan hun voorgelegd, want waarom ga je wel tot vervolging over van iemand in Tuitje Horen... die over de schreef gaat, die te veel morfine toedient... en waarom in dit geval... Niet, hè. Dit is misschien 500 keer de toegestaande hoeveelheid die mijn moeder heeft gekregen. Ja, dat moeten we heel even uitleggen voor mensen die vorige week niet hebben kunnen luisteren. Uw moeder is uiteindelijk overleden eigenlijk aan een overdosis morfine. Ja, ze heeft ja, te veel morfine ja. gekregen terwijl er eigenlijk een hartfilmpje gemaakt had moeten worden... om te voorkomen uh, dat, er, uh, uh, dat haar hartfalen erger zou worden. Ja, klopt. En toen heeft ze uh, uh, bloedvergiftiging opgelopen in het ziekenhuis... Zijn ja, allemaal dingen misgegaan. Ja. En soms had het, het liedje aan mijn moeder comfortabel gemaakt worden. Dus eigenlijk palliatieve sedatie. Nou, dat is het niet, dat is het niet geweest, want die morfine is al heel hoog ingezet. Euthanasie ja. was het ook niet, want er lag geen euthanasieverklaring. Ja. Um, maar de officier heeft dat niet aan mij uit kunnen, kunnen leggen. Ook niet waarom uh, die uh, 29 zaken eigenlijk uh, van de tafel afgeveegd zijn. Wat zei die dan? Uh, het was een zij. En zij gaf in het geval van mij aan. Um, ze hebben een uh, forensisch uh, arts naar de zaken laten kijken. Ze hebben dat als team besproken... en eigenlijk met een helikopterview naar die zaken gekeken... en tot de conclusie gekomen... ja, het is toch eigenlijk tuchtrechtelijk... Uh, hey, daar past het beter in. En anders, hè, ze noemen dat een beleidsnota. Uh, gaan er, er te veel instanties naar kijken. Ja, maar als uh, de inspectie nou concludeert... dat hier nalatig is gehandeld door ja, deze cardiologen. Ja, dus en dat staat er zo in. Ja, van... Uh, het, is, het past beter bij het tuchtrecht... En ik heb haar gevraagd: van ja, ik heb als individu aangifte gedaan. Ja. Uh, bij de recherche. Niet alleen voor de cardiologen, maar ook voor een internist. Want die internist, die heeft uh, die morfinepomp aangesloten. Uh, ja, de inspectie heeft natuurlijk heel erg sec ook naar de cardiologie gekeken. Ja. En nu geeft zij aan: van ja, anders wordt het zo heel veel gericht op die ene arts. Ja. Dus eigenlijk een heel uh, wazig verhaal. We hebben daar anderhalf uur gezeten, mijn advocaat en ik. En op een gegeven moment hebben we maar gezegd van... ja, laten we maar afronden, want we komen er niet uit. Jullie eh, zijn dat gesprek met ons ingegaan, hartstikke aardig. Maar vooraf wist je al van, ik ga bij dit standpunt blijven. Dus... Maar u laat het er niet bij zitten? Nee, ik laat het er niet bij zitten. Wat ga, gaat u dan nu doen? Ik ga nu um, artikel 12-procedure opstarten. Dus Wat is dat? Dat is een, um, ja, een procedure waarbij het gerechtshof... eigenlijk het OM in Rotterdam moet gaan dwingen... om de zaken uh, voor de strafrechter te brengen. Dus u sleept eigenlijk het openbaar ministerie voor de rechter... Ja. om alsnog... Ja. En voor te zorgen ja. dat ze die artsen strafrechtelijk gaan vervolgen. Ik hoop dat dat lukt. Hè? Want weet je, dat is natuurlijk ook nog de vraag: hoe gevoelig is uh, het gerechtshof uh, hiervoor? Want de officier heeft al aangegeven: ja, ik heb met de uh, uh, advocaat-generaal van het gerechtshof deze zaak besproken. Dus ja, ik weet ook niet. Uh, hè, ik heb eerst natuurlijk al die beleidsnota weg te werken. waarin ze stellen van. er zijn twee instanties, de Raad voor de Veiligheid en de inspectie, die ook een zaak op, uh, starten. Ja. Van wij vinden het wel wat veel van het goede worden. Juist. Ja. Goed, nou, um, uh, het is nog niet bekend wanneer die zaak dient, neem ik aan. Hè? Nee, ik, ik denk tussen nu en anderhalve maand uh, ja, dat ik naar het gerechtshof in Den Haag ga. Hou ons op de hoogte. Dat ga ik doen. Hartelijk dank. En bedankt hoor. Goed. Dag. Dag. Willeke Pietersma was dat. Einde van deze uitzending, dames en heren, want het is half elf. Tijd dus om te gaan buurten bij Naida in de bus. Goedemorgen. Goedemorgen Sven, ja, en de bus van lijn 1 staat vandaag in Amstelveen. En we gaan het hebben over het feit dat morgen Geert Wilders een persconferentie geeft met Marine Le Pen van het Front Nationaal. Ze gaan vermoedelijk bekendmaken dat ze gaan samenwerken in Europees Verband. Maar ja, de vraag is, kan een pro-Israël partij als de PVV wel samenwerken met een partij die in het verleden van antisemitisme is beticht? En ik vraag me af, wat vindt de PVV-aanhang hiervan? U hoort het zo meteen in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1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 Is er al licht aan het einde van de tunnel wat de, de files betreft, René Passet? Dat is er zeker, Sven. Het is bijna gedaan met de files. Op de A12 Den Haag-Utrecht is de weg weer vrij. Bij de Meer nog 2 kilometer. En op de A44 Amsterdam Den Haag nog een korte file. Bij Wassenaar ook twee kilometer. Dankjewel, René. Hier gaat Naida verder met Lijn 1. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida, Aurangzep. Morgenmiddag geeft Wilders een persconferentie samen met het Front National van Marie Le Pen. De PVV heeft plannen om samen met het Front National een Europese alliantie van de vrijheden te vormen. Ja, de vraag is of een pro-Israël partij als de PVV kan samenwerken met een partij... die in het verleden van antisemitisme is beticht. Naast de Franse nationalisten flirt Wilders ook met het Vlaams belang van Filip de Wins uit België... en de rechtsradicale FPO van de omstreden politicus Heinz-Christian Strache uit Oostenrijk. Gaat het de PVV lukken om een rechtsblok te vormen tegen Europa... Maar vooral is de vraag: wat vindt u als PVV-stemmer of PVV-sympathisant van de samenwerking met vermeende antisemieten en rechtsradicalen? Ik wil van u horen of u vindt dat Wilders te ver gaat, of staat u nog steeds pal achter Wilders. Laat het me weten. Bel 0800 1121. Mailen kan ook lijn 1 at Twitter kan hashtag lijn 1. Ik wil vandaag van u weten: vindt u dat Wilders te ver gaat, of staat u nog achter hem? Bel 0800 1121. Als je weet. Heb je vrienden, rij je dik. Echte vrienden, als je wint. Nooit meer eenzaam, zolang je wint. Als je wint, heb je echte vrienden. Herman Brood en Hendy Vrienden, hoort u. Ja En heeft Wilders echte vrienden of niet? Daar gaan we het over hebben. Bij mij in de bus, lijn 1 vanuit de Amstelveen. Giddy Markkosalver. Goedemorgen, Gidi. Zeg ik het Goedemorgen. goed? Goedemorgen. Perfect. Perfect, helemaal goed. Gidi, uh, wij kennen jou als iemand die voor de PVV in de Tweede Kamer zat. De nummer vijf was je. Ik moet u corrigeren, ik uh, zat niet in de Tweede Kamer. Ik was even kandidaat uh, voor de je PVV. Ik was even kandidaat, heel goed. Je bent opgestapt, maar uh, we zagen dat je bij de herdenking van de Kristallnacht zat je naast Fleur Agema. Mijn vraag is, hoe ben jij nog betrokken bij de PVV? Uh, nou, ik, uh, ik, ik steun de PVV, ik stem de PVV en uh, ik hoop dat uh, heel veel, zo zoveel Nederlanders dat nu al doen, in de peiling in ieder geval, en ik hoop dat uh, daadwerkelijk straks bij de Europese verkiezingen en de lokale verkiezingen dat nog meer mensen dat gaan doen. Ja, stemmen PVV, dat uh, snap ik, dan ga je naar de stembus, steunen PVV, wat betekent dat precies in jouw geval? Nou, uh, in ieder geval in woord en daad, ik zal het vandaag in woord uh, doen. Je gaat het vandaag in woord doen. Ja. En in daad, hoe doe je dat? Nou, door, Bijvoorbeeld door te stemmen. Door uh, waar het kan steun te betuigen. Ja. Hey, maar jij hebt ook nauwe contacten met Wilders. Je hebt bijvoorbeeld voordat je bij ons hier kwam... heb je nog even contact gehad met Wilders. Dat nee. hebben ook niet alle mensen die uh, ooit kandidaat waren voor de PVV. Nou, over de contacten die ik heb met derden, uh, derde hoef ik hier geen... Uh, Mee ...meedelingen over te doen. Maar ik uh, ben zeer gesteld op uh, heel veel PVV'ers... ...waaronder de voorman. Ja. Gidi, uh, wij kennen jou ook als iemand... Uh, nee, ...ik kan je toch ook een joods activist noemen. Iemand die zich heel erg... Uh, activist heeft zo'n negatieve connotatie, vind ik. Vindt u dat vind niet? je? Ik vind ze wel niet. Okay, dan, nee, uh, ik vind ze soms wel dapper, activisten. Okay, je was verbonden aan, alsjeblieft... ...verbonden aan onder andere Likud. Je bent ook nou verbonden met, uh, met het welzijn van de staat Israël. En dan vraag ik me toch af... Hè, ...hoe kan iemand als jij die dat de Joodse belangrijk vindt, de staat Israël belangrijk vindt. Hoe kijk jij dan tegen die samenwerking, de mogelijke samenwerking... van Wilders met een partij als die van Le Pen? Ik zie, ik, zie daar, ik, ik, ik zie dat u uh, de pen in een hoek drukt, die, die er niet is. Die hoek uh, is er niet. Er is geen anti-Israël hoek, er is geen anti antisemitische hoek. Er is een uh, dappere vrouw, een dappere politica die uh, één op de vier Fransen nu achter heeft staan in de peilingen. Die uh, het beste wil voor Frankrijk en het beste wil voor Europa. Namelijk minder Europa. Dat is mm -hmm. goed voor iedereen. Minder Europa, minder islam. Dat is goed voor iedereen. Mm -hmm. En uh, daar, uh, daar zet zij zich voor in. Zoals Geert Wilders dat ook in Nederland doet. En ik denk dat gelijkgestemden elkaar kunnen en moeten opzoeken. En ja. ik, er is helemaal geen anti Israël-hoek, die is er echter wel bij bijvoorbeeld links-Nederland... bij partijen als de PvdA of de internationale samenwerking daarvan. Ja. En dat is voor een land als Israël veel gevaarlijker. Oké, okay, maar je zegt die is er helemaal niet, hè? Die, die, die, die anti-Israël? Nou, die, die is anti er alleen maar als... in de media, maar niet ja. daadwerkelijk. Is die er niet? Nee. En dan de vader van mevrouw Jean-Marie Le, Jean Le Pen... die heeft gezegd in het verleden... de holocaust is een detail in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Nou ja, of hij daar mathematisch gelijk in heeft, dat weet ik niet. Kijk, die Jean-Marie Le Pen was misschien wel een foute boef. Zoals er zoveel foute boeven zijn. Maar hey, ja, hebben dochters iets te maken met het verleden van hun vader? Ik hoop het toch niet. Ik vind dat iedereen op de eigen daden moet worden afgerekend. En op het eigen partijprogramma, op het eigen stemgedrag. En het zou me toch wat zijn als iedereen... Die een foute vader of moeder of grootvader of grootmoeder heeft. Of dat die daar uh, dat, dat dan hetzelfde voelt. Voor... Ja, je hebt gewoon een heel groot hart. Ik heb, het heeft niks met mijn hart te maken. Marine Le Pen is een dappere vrouw. Die zelf nooit uh, iets maar ze wel heeft de, gezegd. Die wel in de voetsporen van haar vader treedt. Of zegt ze, nou, zegt ze hard het... op. Ik distancieer me van alles wat mijn vader heeft gezegd. Ja, ik weet het niet. Heeft u dat ook aan koningin Maxima gevraagd? Die had een veel foutere vader. Ja. Maar is, is maximaal dan een foute vrouw? Ik durf dat niet zo te zeggen. Ik vind haar een heel fatsoenlijke vrouw. Ik vind het een weinig Joodse gedachte... om uh, de dochter verantwoordelijk te houden... voor uitspraken van de vader... En om het breder te trekken, in heel veel andere partijen... zijn er niet vaders, maar actieve politici... die veel ergere dingen zeggen over Joden of over Israël... dan uh, de vader van uh, Marine Le Pen. Ja. Dus uh, ik, ik, ik zie en, die hoek niet. En ik, uh, okay, en ik hoop dat ze de verkiezingen wint. Ja. En dat ze president van Frankrijk wordt. En dan wordt Wilders premier van Nederland. En dan uh, kunnen en wat, we aan de slag met z'n allen. Ja, en ja. wat gaan we dan doen als we aan de slag gaan met z'n allen? Ja. Wat is dan prioriteit nummer één? Wat is de eerste wat we gaan doen? Nou, ik, we? Nee, als Nederland. Ik denk dat het goed voor Nederland is als er minder Europa zou zijn. Dat ja. is goed voor Nederland, dat willen de Nederlanders ook. Minder Europa, meer vrijheden, dat betekent dus minder, uh, uh, minder islam. Betekent dat dan? Minder islam. Maar uh, als we kijken, ik ga even verder, nog los, nog los van Front Nationaal. Als we bijvoorbeeld kijken naar de FBO van Heinz-Christian Strache. Hij heeft wel eens gezegd, als, toen hij het had over de holocaust, de holo Hoax. Wanneer heeft hij dat gezegd? Tijd ja, een tijd geleden. Ja, wat is een tijd geleden? Maakt dit... dat wat uit? Stel dat hij het vandaag nou, heeft gezegd. Stel ik, ik, dat ik hij het tien jaar geleden bij. heeft gezegd. Nou, ik was er niet bij. Over Hans ja. van Balen wordt gezegd dat hij zijn studententijd uh, U moet erbij in natie... zijn. U moet erbij nee, zijn om te kunnen zeggen of iets goed of fout ik is? Ik hoef helemaal niks. Ik, ik was er niet bij. En ik weet dat media heel vaak woorden in de mond leggen van politici. Zeker als ze zeggen dat ze met rechts iets te maken hebben. Want media is vaak links en die vinden het leuk om rechts in een bepaalde hoek te drukken. Ik ken die uitspraak niet van Strassen. Uh, volgens mij, als dat al is gebeurd, was dat in een ver verleden. Mensen kunnen ook hun gedrag beteren. Ja. Uh, oud, uh, belangrijk politicus van uh, Zwitserland. Uh, in de Tweede Wereldoorlog heeft met hein, was een enorme antisemiet. Hij heeft met Heinrich Himmler onderhandeld om uh, 10.000 Joden te bevrijden uit de kampen. Was die man nou fout of goed? Hij uh, nou ja, heeft zich bekeerd. Hij was een antisemiet. En hij heeft, Later uh, heeft hij heel veel goeds gedaan voor het Joodse volk. Dus ik, uh, ik weet niet wat mensen in het verleden allemaal hebben Gezegd en gedaan. Het gaat om wat mensen nu doen en wat ja. hun standpunten nu zijn. En mensen Vlaams kunnen belang. Tot inkeer komen. En dan nog even de laatste, de Vlaamse Belangen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Philip de Winter? Is het volgens mij een populaire politicus die het beste met zijn land voor heeft en ook voor minder Europa strijdt. Ook het beste voor heeft met Israël, met de Joden in Europa? Ja, Israël is een sterk groot, volwassen land. Hè. Die, die kan voor zichzelf zorgen. Philip de Winter is niet uh, de premier van Israël. Dus ik denk niet dat Israël Philip de Winter of Heinrich Strasse ja. of Marine Le Pen nodig heeft. Om, uh, om, fort, om, om ja. verder te gaan in het, het leven. als ik het goed heb. Om verder heb, hè? te gaan in het leven. Ja, Gidi, als ik je zo hoor. Je bent Nederlander, je bent Jood. Uh, nou, ja, Israël, uh, de staat Israël, daar heb je ook een uh, warm hart voor. Jij maakt je dus, als ik het goed heb, maak je je helemaal niet druk als al die rechtse extremisten in Europa aan de macht ah, komen... Noemt, dat dat iets betekent oh ja. voor een positie voor jou als minderheid. U noemt ze rechtsextremistisch. Jij ik noem niet. ze dappere politici die opkomen voor de belangen van hun eigen land. En voor, uiteindelijk is dat ook goed okay. voor mijn, mijn, zeg maar mijn achterban. Dat lijkt me goed. Uh, ik ga de dus vraag of het rechtse extremisten zijn... vragen aan Matthijs Roodhuin, zit ook in de bus. Matthijs, goedemorgen. Je bent politiek socioloog en onderzoeker hier aan de UvA. Bezig met een boek over rechtsextremisten in West-Europa. Zijn het dappere politici, zoals Giri zegt... of zijn het gewoon rechtsextremisten? Nou, of het dappere politici zijn, uh, weet ik niet. Ik weet wel dat het geen rechtsextremisten zijn. Um, deze partijen, die verschillen heel sterk van elkaar. Je hebt partijen zoals het Front National, als het Vlaams Belang... Um, die zijn in de jaren zeventig opgericht... en die zijn het, het resultaat van een uh, meestal samenwerking... tussen hele extremistische, vaak, organisaties. De uh, PVV in Nederland is een hele andere uh, partij wat dat betreft. Die is ontstaan uit liberale partij, uit de VVD. Um, wat je wel ziet is dat die partijen naar elkaar zijn toegegroeid eigenlijk. Uh, de, de, de Front Nationaal en het Vlaams Belang... die zijn eigenlijk voor een deel gematigder geworden de PVV, of in ieder geval Geert Wilders vanuit zijn tijd bij de VVD uh, uh, als je het vergelijkt met zijn tijd bij de VVD, is die radicaler geworden. Um, en op dit moment hebben die partijen een heleboel dingen met elkaar gemeenschappelijk. Noem eens een paar dingen die ze gemeenschappelijk hebben. Nou ze zijn, ten eerste zijn ze uh, behoorlijk sterk nationalistisch, dus ze leggen de nadruk op, uh, op het eigen volk. Ze vinden dat de natie uh, eigenlijk uh, zichzelf zou moeten besturen. Dus uh, en Ze hebben een vrij monoculturele opvatting van de natie ook. Daar komt bij dat dat ze daarbij zeggen dat er uh, invloeden van buitenaf zijn die negatief zijn voor die natie en dat is bij Geert Wilders is dat heel sterk uh, de islam uh, bij Marine Le Pen is het minder sterk de islam maar die heeft wel een soortgelijke boodschap um, een ander ding wat zij met elkaar gemeenschappelijk hebben... is dat ze een hele sterke nadruk op uh, law and order leggen. Dus ze zijn voor strenge straffen, voor een uh, streng geordende maatschappij eigenlijk. En als laatste zijn ze allebei populistisch. Dus ze gaan, uh, ze, ze gaan allebei behoorlijk uh, sterk tekeer... tegen het politieke establishment. En ze zeggen ja. eigenlijk dat de gevestigde politieke partijen... niet goed luisteren naar het volk. Uh, en dat ze dat in de toekomst eigenlijk wel zouden moeten doen. Maar dat ze verwachten ja. dat dat niet gaat gebeuren. En Kun je nog even uitleggen, Matthijs, waarin verschillen de PVV... Front Nationaal, Vlaamse belang en FBO wel sterk van elkaar? Nou ja, er zijn een aantal onderwerpen. Neem bijvoorbeeld homoseksualiteit. Uh, uh, Geert Wilders is heel progressief wat dat betreft. Um, als je kijkt naar het Front Nationaal, die zijn een stuk conservatiever. Die, die, ja. die, die hebben daar een hele andere standpunt over. Um, een ander uh, punt is natuurlijk... Uh, dat, het is dat niet ook door de volksaard van het land die? zelf? Frankrijk is een veel conservatiever land wat dat, betreft, wat dat hele onderwerp betreft dan Nederland. Dus ik weet niet of dat nou specifiek Marine Le Pen veel uh, heel erg uit de pas lopen met haar eigen land. Frankrijk... Nee, nee. De er waren ook heel veel anti-homo-protesten bijvoorbeeld in Frankrijk, laatst, die in Nederland uh, als achterlijk worden ja. bestempeld. Ja, Nee, dat heeft er absoluut mee te maken. De geschiedenis van een land uh, heeft natuurlijk heel erg te maken met hoe zo'n partij zich ontwikkelt. En de, de, de opvattingen die het Front Nationaal heeft wat dit betreft zullen ongetwijfeld te maken hebben met uh, de Franse geschiedenis, de Franse ja. cultuur. Um, en het is, uh, het, het, het, maar het gaat wel erom dat de partij als geheel dus wel andere standpunten inneemt uh, wat dit betreft dan de PVV. Ja. Dat is een heel duidelijk verschil. En Matthijs, ik wil ook nog graag even van je weten, als het gaat, kijk, we kennen we kennen Wilders toch als iemand die uh, ja. Ja, erg pro-Israël is. Uh, deel van zijn financiering komt er ook van uit Amerika. Uh, ja, vanuit u dat, uh, heeft u ooit die overboekingen gezien dan? Dat, wordt dat is ook maar volgens mij zo'n hoax. Dat is nou een hoax. Heb dat jij niet ze gezien? Nee, ik heb ze zeker niet gezien. Maar volgens mij okay. bestaan ze ook niet. Dus nog jij, nog ik weten. Dus we ja, maar u, zegt dat, het, maar u zegt dat het in... wel zo is. Ja, dat is wat we vermoeden. De waarheid ligt in het midden. We kunnen niet geval stellen ja. dat het een vriend van Israël is. Dat is zeker waar. Dat ja. is zeker waar. Nou, Dan gaan we op die vraag door. Hoe zit het met Front Nationaal, FBO, Vlaams Belang? Zijn zij ook vrienden van Israël? Ik denk uh, op zijn minst gezegd in ieder geval minder dan, uh, dan Geert Wilders. Maar ik wil er wel één ding bij um, benadrukken. Um, deze partijen worden wel vaak geassocieerd met antisemitisme. En er zijn soms ook goede redenen voor om dat te doen. Um, maar antisemitisme is zeker niet een van de kernwaarden van deze partijen. Um, af en toe uh, worden er dingen gezegd. Zoals we uh, werd net naar verwezen naar Jean-Marie Le Pen. Wat, uh, wat hij gezegd heeft Ja, die over zei: de Holocaust is een detail uit de Tweede Wereldoorlog. Precies. En dat zijn natuurlijk vrij heftige uh, uitspraken. Um, Gert Wilders heeft natuurlijk hele andere uh, uh, opvattingen wat dat betreft. Dus dat zou, je zou kunnen denken dat dat moeilijk te, te, te verenigen is. Maar ja. ik vraag me af of dat zo is... Want dat antisemitisme van die partijen ten eerste speelt dat geen centrale rol. En ten tweede heeft Marine Le Pen uh, uh, duidelijk probeerd zij dat verleden van zich af te schudden. Ze distancieert zich niet van haar vader, helemaal. Maar ze heeft hem wel ertoe bewogen om bijvoorbeeld afstand te nemen van extremistischere partijen. Zoals bijvoorbeeld Jobbik in Hongarije. Um, dus zij staat wel voor een gematigdere versie van het Front National. Ehm... Um, en ik denk dat, dat, dat er dus wel een beweging is van die partij uh, van het antisemitisme af. Maar ja. het is niet zo dat, uh, dat het helemaal geen rol meer speelt. Hey, nu gaan morgen, gaan, als het goed is, Wilders en uh, Marine Le Pen met elkaar praten. Nou, de kans is groot dat ze komen, nou, dat ze spreken over een Europese Alliantie van de Vrijheden. Hoe groot is, het, kan, is de kans dat dat slaagt, zo'n samenwerking? Ja, dat, dat is heel lastig te zeggen. Um, Kijk, de kans, de kans is zeker aanwezig dat het gaat werken. Ik heb net gezegd dat die partijen een heleboel met elkaar gemeenschappelijk hebben. Uh, uit onderzoek blijkt ook dat ze uh, net zoveel gemeenschappelijk hebben als, uh, als liberalen bijvoorbeeld. Uh, nog meer dan conservatieven. Ja. Um, en die kunnen prima met elkaar samenwerken. Neem bijvoorbeeld de liberalen D66 en de VVD. Zitten samen in één uh, groep in het Europarlement. Dus waarom zouden Front Nationaal en de PVV dat niet kunnen? Um, er zijn natuurlijk dus onderwerpen waar ze niet met elkaar uh, uh, goed samenkomen. Maar dat zijn niet hun centrale... Onderwerpen Europa, immigratie, islam, daar lopen ze dat delen ze uh, ja. behoorlijk sterk. Hoe groot kunnen ze worden heb je enig idee? Hoe groot kan zo'n rechts- een Europees rechtsblok? Nou, ja, dat weet ik niet precies. Ik weet wel dat uh, in, in zijn beste tijden Geert Wilders in Nederland uh, een derde van het electoraat in de peilingen achter zich weet te krijgen. Datzelfde geldt voor Marine Le Pen. Um, ze kunnen behoorlijk groot worden, maar dat is natuurlijk van een heleboel andere factoren afhankelijk. Het is um, ook de enige partij in Nederland, Gidi? en ik denk ook in Frankrijk... die zich krachtig uitspreekt tegen Europa. En laat dat nou ja. net in lijn zijn met wat de meerderheid van Nederland ja. uh, prettig maar vindt. Maar Gidi dan zo. even, hè? Nou, Mathijs en Gidi, jullie mogen het me allemaal even uitleggen. Als ik even heel simpel redeneer, denk ik ja... wat ze gemeen hebben is dat ze tegen Europa zijn. Wat ze gemeen hebben, al die partijen, is dat ze nationalistisch zijn... En wat ze gemeen hebben is dat ze tegen de islam zijn. Goed, nu ga je samenwerken. Maar op een gegeven moment... Dan, dan ben je toch nog steeds... omdat je nationalistisch bent... ben je toch uiteindelijk toch een Nederlander of een Fransman. Dus de vraag is... hoe kun je en nationalistisch zijn... en tegen Europa zijn... maar een samenwerking opzoeken? Op een gegeven moment gaat het toch mis? Nou, er is natuurlijk Europa. Dat is er. En er is dat Europese parlement. En er, is... er zijn... Belangen die het nationale overstijgen. Minder Europa wil niet zeggen geen Europa. Of geen Europese samenwerkingen. Alleen veel minder. Minder EU, geen Europees parlement. Uh, maar zolang er een Europees parlement is... en je wil daar zaken gedaan krijgen... moet je wel... Um, of is het mogelijk ja. om, als je in een fractie samenwerkt, bijvoorbeeld als je de 30% of zo krijgt, zijn allemaal hoe meer, uh, uh, hoe groter je fracties, hoe meer je gedaan kan krijgen in het Europese parlement. Dus als de PVV of het Front Nationaal iets gedaan wil krijgen voor de achterban, als ze minder Europa willen bewerkstelligen, ja. dan moet je dus op de PVV straks stemmen. Of als je in Frankrijk bent, op Front Nationaal. Want als je op de VVD stemt, dan krijg je dus ja, weer dat meer snap Europa. Ik. Dat snap ik helemaal. Dat, dat leg je goed uit, dat snap ik, kan ik ook in meegaan met die redenering. Maar op een een gegeven moment en Matthijs, jij hebt dat onderzocht, dat rechtsextremisme in West-Europa. Op een gegeven moment lopen ze toch nou, tegen een. weer op... extremistisch. Ja, zo blijf ik het nog even oh, okay. lopen genoemen. Vind je het goed? Ik vind, ja? u, u bent verantwoordelijk Ma voor je eigen woorden. Ja, maar... mensen, de groepen die vinden dat uh, alles wat niet dezelfde is als hen uh, niet deugt, uh, dat vind ik nogal extremistisch. Oké, okay. maar ik weet niet of ze dat uh, ja, uh, zo een vinden. Ja, islam weg uit Europa vind nou, ik ook, ook extremistisch. Dus ik noem het nog even zo. Okay. Matthijs, um, op een gegeven moment loop je er tot toch tegenop dat zo'n dat die Fransen zeggen. Maar wij zijn verdomme Fransen... en wij moeten niks van die Nederlanders hebben of wij moeten niks van die Oostenrijkers hebben. Dat nationalisme, hoe kun je nationalistisch zijn en samenwerken met anderen? Op een gegeven moment gaat toch je nationalistische inborst, gaat toch, komt toch op de voor, oh, voor, voorgrond? Um. Ja, dat is zo. Maar heel vaak wordt natuurlijk door deze partijen hun, hun nationalisme, uh, het, het, hun nationalisme wordt gevormd voor een deel door de groep waar ze zich tegen afzetten. Mm -hmm. um, en voor de Fransen zijn dat niet de Nederlanders waar ze zich te tegen afzetten. Voor de Nederlanders zijn dat niet de Fransen waar ze zich tegen afzetten. Um, het zijn de, uh, de, de, de moslims of de immigranten voor heel veel van die partijen waar ze zich tegen afzetten. Um, en wat dat betreft kun je of het je, Europese ideaal. Dat is een tweede. Um, dit zijn groepen waar je je tegen af kunt zetten. Um, dan zou je de, de, de Europese demos, de Europe Europese bevolking als een geheel... De verhofstaat van deze wereld. De eurofielen. Tegelijkertijd zeggen zij natuurlijk dat... Um, Europa als, als, als, als politieke eenheid, dat, dat die niet deugt. Uh, er moet veel meer macht terug vanuit Br Brussel naar de nationa nationale lidstaten. Ja. En daar vinden ze elkaar natuurlijk wel weer heel goed. De macht moet terug vanuit Brussel, naar Frankrijk, naar Nederland. Die landen hebben geen problemen met elkaar verder. Ze hebben problemen met uh, externe invloeden, zoals ze dat noemen. Die immigratie vanuit Oost-Europa, ook steeds meer vanuit uh, ja. uh, uh, uh, uh, moslimlanden. Um, dus wat dat betreft, uh, denk ik dat ze elkaar redelijk goed kunnen vinden en goed kunnen samenwerken in het Europese parlement. Ik denk wel als ik, als ik nog heel even uh, mag ja, toevoegen ja. dat er twee gevaren uh, op de loer liggen voor deze partijen. De eerste is dat er uh, uh, nou ja, dat deze partijen vaak leiders hebben die het conflict niet schuwen, om het maar even uh, licht te zeggen. Um, en dat het vrij goed mogelijk is dat er conflicten ontstaan... tussen de leiders van deze partijen. Ik denk dat die kans minder groot is dan in het verleden... met leiders als uh, Hans-Jan Maat en bijvoorbeeld Jean-Marie Le Pen. Maar het is nog steeds... behoort dat tot de mogelijkheden. Het zijn onvergelijkbare uh, grootheden die je nu... Uh... Hoe bedoelt u dat? Nou, u vergelijkt nu Jan Maat met... met wie vergelijkt u Jan Maat? Nou, Ik zou uh, Jan Maat voor een deel wel met, uh, met, met, met Geert Wilders willen vergelijken. Oh, er zijn een heleboel ja. verschillen, maar er zijn ook overeenkomsten. Ik denk dat u... Uh, nou, dat dat is voor uw rekening, maar ik werp dat verre van mij. Waarom werpt u dat verre van u? Jan Maat was een. Uh, die, was, uh, die werd ook gezien in Nederland als een uh, grote antisemiet, bijvoorbeeld een uh, rechtsextremist. Geert Wilders is uh, uh, middle of the road. Ik denk dat dat voor een deel te maken heeft met uh, de uh, sociale omstandigheden. Hans Jammaat werd inderdaad uh, gestigmatiseerd. En uh, Geert Wilders wordt niet gestigmatiseerd. En ik denk dat, dat, uh, uh, dat het verschil vooral te maken heeft... met de veranderende uh, publieke opinie. Um, de opvattingen van deze twee leiders over... Uh, ...immigranten verschillen niet zo heel sterk van elkaar. Er ja. worden andere nadrukken gelegd. Nou, inmiddels zegt GroenLinks zelfs wat je Jan Maat zei daarover. Dus, um, da da da dat zou ik niet voor mijn rekening willen Geef nemen. heb even een maar... andere vraag aan jou. Hè? Gaat dit, ben jij bang dat het PVV stemmen gaat kosten? Ik ben sowieso nooit zoveel bang uh, in het leven. Maar ik denk dat het helemaal geen stemmen gaat kosten. Nee? Uh, het merendeel van Nederland wil minder Europa. Nu al, dat is bij elke poll die er wordt gehouden. Ook bij het referendum een aantal jaar geleden. Nederland wil minder Europa. PVV wil ook minder Europa. Uh -huh. Hij zoekt partijen op in Europa die ook minder Europa willen. Het lijkt me dus dat het hem stemmen gaat opleveren. En dat hoop ik ook. En niet stemmen gaat kosten. Zegelijk. Ik ga naar Frank. Goedemorgen, Frank. Ja, ik had even een opmerking. Het gaat hier even om samenwerken, hè? Uh, mensen zitten toch in samenwerking op punten waar ze uh, uh, mee overeen zijn en daar gaan ze mee uh, de verkiezingen. Ze zijn anti-Europa en hoe meer wij mensen als Verhofstadt op, op de tv ging, hoe meer wij tegen Europa gaan en hoe meer stemmen we kunnen gaan winnen. En je ziet toch in Nederland ook dat een partij als deze 66 die werkt nou samen met de SVP, er zijn twee tegenpolen, maar ze hebben wel samen beslist en ze moeten regeringsstandpunt gaan steunen. Dus dat is een overeenkomst, een samenwerking. Ja. Dus, uh, je, je hebt een algemeen belang. Ik ben meer in de lijn zoals ik gisteren zag met Paul en Lippenman. Ik ben meer in de Polkesteinlijn. Die hele PVV moet ik niet hebben. Maar dat hele Europa, dat is voor mij ook uh, zoals het nou gepresenteerd, is ook niks. Frank, dankjewel. De, ja. de lijn is slecht, maar het is duidelijk wat je zegt. Jij zelf stemt geen PVV, maar mensen zoeken elkaar wel op als ze willen samenwerken. Gini, even een vraag voor jou. Hè? Um, Kun je, kun je mij uitleggen, hoe ziet voor jou dan dat, dat ideale Europa eruit? Nou, dat is er dus niet. Dat ja, maar Euro hoe ziet het eruit in jouw toekomstbeeld? Ik denk dat het Europese parlement als eerste afgeschaft moet worden. En ik denk dat, uh, de, dat, dat Nederland weer baas in eigen land moet zijn. Dus over eigen wetgeving moet gaan, eigen strafmaten, eigen uh, immigratiebeleid moet voeren. Ja. Uh, baas in eigen land. En welke plek hebben minderheden daarin? Nou, nee, uh, 100% ruimte in Nederland. Gelukkig maar. Het zou me toch wat zijn zeggen als minderheden je zich niet prettig zouden voelen. Ja. En dat geldt voor alle minderheden? Alle minderheden, zeker. En ik ben Europa? zelf ook een minderheid. Ja, en in Europa? Oh, ik ben ook een allochtoon trouwens. Dus uh, alle allochtonen moeten zich prettig kunnen voelen in Nederland. En, en kunnen zich ook prettig voelen in Nederland. Maar we moeten wel rekening houden met de mores van dit land. En dat is dat homo's, vrouwen... Uh, dat andere minderheden, gelijkwaardig zijn. En uh, iedereen die zegt dat andere mensen... niet gelijkwaardig zijn... Nou, die moeten misschien niet in Nederland uh, wonen. Die moeten misschien ergens anders wonen. Want, maar, want mensen zijn gelijkwaardig. En als andere mensen vinden dat... andere mensen niet gelijkwaardig zijn... Ja. past dat niet zo goed bij Nederland. Misschien wel bij, in andere landen, maar niet in Nederland. Ja. En is dit wat je nu zegt... is dit giddy talking of is dit ook het geluid van de PVV volgens jou? Nou, ik, ik, u vraagt mij wat. Dus ik zeg wat ik vind. Ik vind dat alle... En ik denk trouwens ook dat de PVV dat ook vindt. Alle ja. mensen zijn gelijkwaardig. En Nederland en de Nederlandse grondwet... en Nederlandse wet biedt daar ook ruimte voor. Gelukkig maar, daarom woont u hier. Ook niet uit Nederland, volgens mij. Daarom woon ik hier. Ook niet uit Nederland. En daarom wonen we hier prettig. En daarom zitten we hier prettig tegenover elkaar. En dat moet zo blijven. Matthijs, is dit het geluid alleen van Gini? Of is dit het PVV-geluid? Ik denk um, dat dit niet... tenminste, dit is niet wat de meeste mensen... met de PVV zouden associëren natuurlijk. Omdat... Um, de PVV um, wel heel duidelijk stelt... Uh, of, of in ieder geval zegt dat, uh, dat, dat een heleboel immigranten... met name moslim-immigranten... Uh, nou niet bepaald een verrijking zijn voor de Nederlandse cultuur. Ik denk dat alle mensen een verrijking zijn. Want mensen voegen altijd wat toe. Er, ja. is een er is een probleem, dat zegt niet alleen de PVV inmiddels... er is een probleem dat de islam andere minderheden... ...andere godsdiensten, andere, of, of vrouwen, of homo's... ...niet als gelijkwaardig bestempeld, maar als varkens of als apen. Ja. Uh, en, da en dat is een probleem. En ik denk niet dat het partijstandpunt van de PVV een probleem is. Ik denk dat Nederland land is waar alle mensen... ...gelijkwaardig kunnen slot, en moeten wonen. Tot slot voor jou, ga je morgen de hand schudden met Marie Le Pen. Ik ben niet uitgenodigd, maar ik, uh, als ik er zie, of als ik er zou zien... ...of als ze uh, bij me op de koffie wil komen, is van harte welkom. En uh, het is een dappere vrouw en ik hoop dat ze okay. het heel goed gaat doen. Maar je bent niet inderdaad. uitgenodigd. Helaas. Ik ben zeker. Je gaat nee. thuis kijken voor de televisie. Ik ben niet zo belangrijk naar Ida. Dankjewel, Gidi. En dankjewel Matthijs. Dit was het weer voor vandaag lijn 1. Morgen zijn we er weer. Tot morgen. Een lustpil voor vrouwen is een goed idee. Ik vind het onnodig, maar gaat eerst eens zoeken in de renationele sfeer.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 Maar alleen als hij voor 1 januari op uw naam staat. Kijk op autovoordezake.nl. Het is tijd voor een auto voor de zaak. So Combineer de slimste HR-ketel heel easy met de slimste thermostaat Navit Easy. Kijk op navit.nl/easy.